9 uur. Freddy Fantijn met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het oordeel van de commissie Mer... dat de plannen voor het nieuwe Lelystad Airport door kunnen gaan. De VVD is voor opening van het vliegveld. En ook het CDA zegt dat de positieve beoordeling door de Mer-commissie... een goede basis is voor die opening in 2020. Maar D66 bijvoorbeeld noemt als voorwaarde dat eerst duidelijk is... of vluchten vanaf Schiphol inderdaad kunnen worden verplaatst naar Lelystad. Anders heeft het vliegveld geen bestaansrecht. Bovendien kan er volgens D66 geen besluit worden genomen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 En de nederlands azerbeidzjaanse journalist Fikret Hoezeynli... is terug in Nederland. Hij zat ruim een half jaar vast in Oekraïne. Hoezeynli leidt in Amsterdam een nieuwsorganisatie... die vaak kritiek heeft op de regering in Azerbeidzjan. Het land had Oekraïne daarom om zijn arrestatie gevraagd. Maar van de Oekraïense rechter mocht hij niet worden uitgeleverd. Hoezeynli kreeg deze week in Kiev zijn Nederlandse paspoort terug. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot de graad of 10... Morgen weer zonnig en 23 tot 29 graden. Aan de kust en bij het IJsselmeer is er kans op wind vanaf het water... en wanneer die opsteekt wordt het veel kouder. Dit was het NOS Journaal. Ze zijn maar Eskestus. 34 pareltjes van meesterschilder Jopie Huisman... uit een Zwitserse privécollectie. Dat mag je niet missen. Kom naar het dagelijks geopende Jopie Huisman Museum in Workum en geniet.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 Met Robert Neder en Renze Klamer. hele goede avond. Het is een avond bomvol met voetbal. Vijf wedstrijden, twee al gespeeld en ook nog volleybal. Waar gaan we beginnen, Robert? We beginnen met Richard van der Mare. Lekker duel Sparta tegen NAC Breda. Groot belang. Ja, boeiend ook. Het eerste kwartier. Nu de laatste vijf minuten is het iets minder. 0-0 op het kasteel in Rotterdam. Twee ploegen die absoluut moeten. Het verschil in de stand, op de stand, in de stand is zes punten in het voordeel van NAC. Ja, Arman afschroepelijk kijkt naar een wat doelloze wedstrijd... maar dat betekent niet dat hij niet leuk hoeft te zijn. Willem 2 tegen Feyenoord. Hij is helaas wel niet leuk, wedstrijd die wandeltempo <laughs> na 20 minuten 0-0 in Tilburg. Ja, maar Kijken of het leuker is bij Jan-Vincent van Zuiden bij Excelsior tegen Herakles. Dan staat het na 65 minuten 2-0. Herakles met een man minder door die rode kaart van Van Ooyen. En het lijkt erop dat het al wel een beetje beslist is. De 3-0 hangt eerder in de lucht dan de 2-1. Maar voorlopig staat het gewoon 2-0 voor Excelsior tegen Herakles. Dan naar de volleybalvrouw, de strijd om de finale voor het landstitel Maarten Tip. Kati Bonsen van Alterno serveert Snake aan Gort... en het verschil wordt groter en groter. 14-9 is het in de derde set. En als Alterno de set wint, dan gaat Alterno naar de finale. Richard van der Maanen, kansen over en weer... zowel voor Sparta als voor Nagreda. Ja, absoluut. Zeker in de eerste 10, 15 minuten. Fernandes was er dichtbij voor Nak. en wij Sparta tevreden. En een hele grote kans van dichtbij voor Van Moorzel. Thijs de, de Lat met zijn uh, schot. Het is uh, een wedstrijd tot nu toe in een uh, behoorlijk hoog tempo met uh, twee coaches. Ook dat is natuurlijk wel een verhaal waarbij de passie eraf spat. Met Dick Advocaat en natuurlijk Stijn Vreven aan de kant van Nak. Veelvuldig in hun uh, coachvak. En uh, ze ijsbeeren eigenlijk nu al heen en weer. 21ste minuut inmiddels. Sparta heeft de bal aan de linkerkant met uh, Chabot. Goed daar uit die hoek gekomen tussen twee spelers van Nakdoor. Via Sanusi naar Fred Friday. De spits dus vanavond bij Sparta. En hij doet het goed hoor. Tot nu toe is zeer balvast. En zorgde ook voor die prachtige paas op Van Moorzel. De grootste kans tot nu toe voor Sparta in de wedstrijd. Dat nu over de linkerkant probeert een aanval op te bouwen. Diep op de helft inmiddels van Sparta. Via Ahanach en Floranes die daar eens heel diep speelt. Als linksback van Sparta Ahanach kan de bal niet kwijt. kiest dan voor... Breed naar Sanusi in de as van het veld. Dan is Friday daar weer aan speelbaar. Tussen twee verdedigers in. Met Nijholt en met Marie. Nu is het over de rechterkant Sparta. Dan goed wegdraaien van Aganach. En dan Sanusi Heeft daar wat ruimte. Zou misschien kunnen schieten. Geeft de bal aan de linkerkant. Mee aan Verhaar. Die haalt uit. En de bal gaat een metertje over het doel bij Nak De keeper daar natuurlijk Bertrams. Dat zag er weer heel aardig uit. Sparta speelt fel. Sparta is ook wel wat beter dan Nak Nak dat echt wel de aanval zoekt. Maar Sparta Sparta zit er bovenop en wint wat meer duels. Heeft het middenveld ook in handen. En dan voetbalt dat natuurlijk vaak lekker. Nu is het Bertrams die de bal gaat uitschieten namens een NAC. Ver voorin richting Fernandes. En daar is natuurlijk niet zo heel erg veel lengte. Vanavond geen Sadiq Oumar Ambrose is geblesseerd voor hem einde seizoen. last van zijn knie revalideert bij de club waar hij onder contract staat. Manchester City. Maar eerst kijken wat Sparta doet. Met Aganach probeert de bal te steken naar muren. Dat mislukt omdat uh, daar een verdediger tussen zit. In dit geval is het uh, Koch. Maar nog altijd uh, Sparta de bal. Met uh, nu slecht gespeeld door uh, dezelfde Agenach. En dan kan uh, Nak overnemen via Manu Garcia. Die kiest even voor de weg terug. Even voor rust. Even temporiseren. Maar via Bertrams heeft uh, Nak de bal nu over de linkerkant. Met aanvoerder uh, Pablo Marie. Heerlijke sfeer in het stadion. Natuurlijk uh, vooral dankzij uh, die prachtige fanatieke supporters van Nak. Uh, Nak dat de bal nu zomaar inlevert. Via El Alucci bij uh, Sander Fischer. En dan kan Sparta... Uh, Sparta misschien weer aan een aanval denken. Maar daar wordt verdedigd door Nijholt. Lindhout staat er bovenop. En dus komt er een vrije trap voor Sparta in de middencirkel. 23 minuten en een klein beetje op het kasteel in Rotterdam. Het is boeiend, het is spannend. En het staat nog 0-0. Nou, tijd voor wat contrast dan met Armand bij Willem 2 tegen Feyenoord. Nou, daar is het ook 0-0. En verder is alles anders. 23 minuten gespeeld in Tilburg. Feyenoord iets meer de betrokken nu. In deze wedstrijd. Want het kwartier hadden ze er echt geen zin in. Nu hebben ze in elk geval al een kans gekregen. Een kopbal van Basa Die net naast ging. En een schot van Kevin Dick zo even van richting veranderd. Ging net over de goal van Timon Wellenrooy. Er nu een hoekschop voor Feyenoord vanaf de linkerkant. Basa trapt. En trapt die bal goed. Wordt verlengd bij de eerste paal door Tapia. Kan er dan nog iemand uithalen van Feyenoord? Nee. De bal wordt even teruggelegd door Bottegui. Naar Toornsraad. Die haalt uit. Maar daar nou zit Frans Sol dan tussen. Dat staat er natuurlijk wel op het spel. De topscorers titel, Want door de hat van Jaan Bak staat hij nu op 18. Frans ...op 16. Die zal dus in de achtervolging moeten als hij nog kans wil maken. En dat wil hij. Op die bekroning tot de meest trefzekere speler in deze eredivisie. Gele kaart nu voor Soufiane Amrabat. De eerste van de wedstrijd na het neerhalen van Simikas. Die aardig aan het opstomen was op die linkerflank. Dat heet het onderbreken van een veelbelovende aanval. Dus krijgt hij geel Amrabat. Ook al zo'n speler die normaal gesproken niet in de basis staat bij Feyenoord. En in dit soort wedstrijden mag hij dan wel meedoen. Maar zijn eerste jaren heeft natuurlijk niet opgeleverd wat hij er wel van hoopte. Had toch wel gehoopt en misschien ook wel verwacht die gaande gaandeweg het seizoen voor de onbetwiste basisspeler zou worden. Dat is in elk geval niet gelukt. Willem 2 met de vrije trap. Een paar meter over de middenlijn. Zij hebben de grootste kans van de wedstrijd gehad. Was al in de beginfase. Tom Haaien na mistaste van Jones. Kreeg de bal niet in de goal. Een goed, goede redding van Haps. Een paar meter voor de doellijn voorkwam. De 1-0 nu een opening van Wijnaldum naar de rechterkant. Goede bal naar Heerkens. Heerkens wil dan meegeven op Haaien. Lukt niet. Krijgt wel een ingooi te nemen. De rechtsback van Willem 2, 25e minuut inmiddels. 0-0. Wat een slechte ingooi is dit. Vilena kan daar zo tussen zitten. Die wil altijd wel meedoen, Tony Vilena. Die staat natuurlijk ook gewoon nu in de basis. En zondag vanzelfsprekend ook. Als hij heel blijft. De paas op Bassetje is minder goed. Daarom een onderschepping van uh, diezelfde Freek Hirkens. Die net uh, zo even dus die slechte ingooi nam. Liefting dan. Goede bal tussen de linies door naar Chirivea. Hij naar de kan naar Simikas. Die kan hem ook meenemen. Simikas gaat de 16 meter in. Schot. Voorzet is een voorzet bij de tweede paal. Staat Frans Sol. Die bal is wat hoog. Ja, je zou toch denken, probeer dan te koppen. Maar Sol die, uh, had iets anders in gedachten. Die gaat met zijn rechtervoet heel hoog de lucht in. In de hoop dat hij er dan nog aan kan komen. Een merkwaardige actie. Want volgens mij is het dan toch een stukken makkelijker... als je met je hoofd naar die bal toe gaat. Nou ja, Hij is misschien dan net iets te hard om daar het hoofd nog achter de bal te krijgen. Hij probeert het met zijn voeten, maar hij tast gewoon mis met uh, welk ledemaat dan ook. Frans Sol, geen goal, dus 0-0 in Tilburg na 25 minuten. Sneek tegen Alterno, Maarten Tip. Ja, en dan beginnen we toch wat zorgen te maken om Sneek... of die nog echt terug kunnen komen in deze wedstrijd. Ze proberen het wel met af en toe goede service series zoals nu van Siebring. Maar het verschil is toch te groot in het voordeel van Alterno. 19-15 in de derde set. En uh, ja, Alterno heeft natuurlijk de eerste twee sets gewonnen. Is dus hard op weg naar een 3-0-overwinning de ploeg uit Apeldoorn. Met name door sterke services in deze derde set. Ook in deze derde set, moet ik zeggen. alles het punt uh, nu voor Sneek, zo uh, lijkt het... Want scheid zich en zegt, die is aangeraakt aan de andere kant. Terwijl wij allemaal dachten dat die bal gewoon uit was. Maar de bal gaat naar Sneek. 16-19 betekent dat dus. En zo zal Sneek echt voor de laatste kansen moeten gaan. En vol risico moeten, goed moeten serveren in deze derde set. Om eventueel nog terug te komen in de wedstrijd. Maar het is lastig genoeg. Even moest het wel weer over het veld. Maar nu kan de service dan toch gaan komen. Van Lise Braaksma bij 16-9 in dus deze derde set. Braaksma met een aantal goede services al. Nu is er een paas aan de kant van Alten. Komt weer een aanval via Cathy Bonsen. Maar het is een blok. Bonsen opnieuw voor Alterno. Nu Siebring. En dus heeft Sneek overgenomen. Moet Van Wijnen het gaan afmaken. En dat doet ze. Roos Van Wijnen werd teruggekeerd in de opstelling. Ze was gewisseld na de eerste set. Speelde ook niet goed. Maar inmiddels pakt ze haar puntjes weer mee. En zo is het 17-19 geworden. En mag Braaksma opnieuw gaan serveren. Twee punten verschil dus nu in deze set. Weer een goede service. Dat is nodig. Maar geen echte service druk. Dat betekent dus dat de service niet goed gaat. Was. En dan krijg je hem natuurlijk om de oren, dan is het punt meteen voor Alterno. De komt daarmee op 20 en gaat heel langzaam richting winst in deze wedstrijd en dus die finale plek. Herakles kon een stuivertje wisselen met Excelsior, maar oh wacht, even naar man, Maar we nog zo goed. Ja, doelpunt voor Feyenoord 0-1 na 27 minuten een klassieke goal. van Dylan Vente die dit gewoon perfect doet. Actie is van Toornstra over de rechterkant en dan hoort een spits naar de eerste paal te trekken. Dat doet Vente. De voorzet komt van Torsten en hij tikt hem uitstekend binnen. En dan zie ik Robin van Persie op de bank zitten. Die kan dit wel waarderen. Prima gedaan door de jonge Dylan Vente die maakt een mooi doelpunt en zet Feyenoord in Tilburg op een 1-0 voorsprong. Ja, ik was vertellen dat de Heracles een stuifje zou kunnen wisselen op de ranglijst met Excelsior. Voor wat het waard is. Maar het lijkt niet te gaan gebeuren in Rotterdam, Jan Vincent uh, van Zuilen. Nee, want dat staat er 2-0 voor Excelsior met nog een kleine 20 minuten te gaan. En zojuist een schitterend schot van Fijk op de paal via de keeper. Maar uh, wat ik al eerder zei, de 3-0 die hangt eerder in de lucht dan dat het uh, hier 2-1 gaat worden. Herakles probeert het trouwens wel hoor. Dat vind ik toch wel de prijs aan de ploeg van John Stegenman. Gaat niet met de kop naar beneden spelen, maar probeert er toch nog wat van te maken. Zoals Cubas, die wil nog wel als een, ja, echt een straatvoetballer. Die haalt er nu een hoekschop uit voor Herakles. En daar moet de ploeg uit Almelo het dan ook van hebben. Van die hoekschoppen. Eerst een wissel trouwens. Voor uh, Herakles. Een aanvallende wissel. Want uh, Jakubiak, aanvallende middenvelder, komt erin. En Wout Droste verdediger Gaat eruit. Dat betekent dat er toch wat meer risico nog genomen gaat worden. Met uh, tien man dus. Want de rode kaart voor Van Ooyen gezien. Cruciaal moment in deze wedstrijd. Uh, maar nu eerst die hoekschop voor uh, Kuwas Want die stond er natuurlijk nog voor die wissel. Komt Kuwas met de hoekschop. Komt bij de tweede paal. Gaat voorbij aan Prupper. Die moet dan achter die bal aan om hem binnen te houden. Nee, dat lukt hem dan niet. Ja, dit zijn dan de kansen om er nog wat van te maken. En dan zo'n hoekschop nemen. Ja, daar red je het natuurlijk niet mee. Dan blijft de Excelsior eenvoudig mee overeind. En ja, voor de Excelsior, die 2-0 voorsprong, als het zo blijft, dan vinden zij toch de aansluiting met die ploegen die strijden om de playoffs voor Europees voetbal. Dan komen ze op twee punten van Peck Nou, dat is ook niet een ploeg die in best te doen is op dit moment. Ja, dan zou voorbij kunnen gaan. En uh, ja, play-offs voor Europees voetbal, voor Excelsior. Dat zou een echte hoofdprijs zijn voor een ploeg met zo'n lage begroting. En dan zo goed presteren. Ja, dat is natuurlijk een chapeau voor trainer Mitchell van der Gaag. Die nu ziet dat Herakles weer in balbezit is met Christoffer Petersen. Gaat richting het strafschopgebied. Geeft de paas dan. Gaat via een voet van een verdediger van Excelsior over de achterlijn. Krijgen we zo dadelijk weer een hoekschop. Nog een kwartiertje bij Excelsior, Heracles tussenstand blijft 2-0. Maar Jan Vincent, ik heb net uh, ongeveer 83 herhalingen van die vermeende hensbal op de lijn gezien. Ik heb geen hensbal gezien hoor. Nee, ja, ik ben het met je eens. Het was echt, nou ja, als het er al één was, dan is het al super moeilijk te zien. Het was dan de bovenarm van Van Ooyen. Maar ik vind het een hele zware beslissing van Simon Mulder. Die dus rood gaf en een strafschop voor Excelsior. Ja, bepalend hoor in deze wedstrijd. Want ja. na die 2-0 is Herakles eigenlijk niet meer bij bemachtig geweest om er echt wat van te maken. Ja. Goed, we kijken bij Richard van der Made naar Sparta tegen NAC Breda. Klinkt een beetje rustig in het stadion. Is het zo mat? Nee, het is echt boeiend. Het is ontzettend onderhoudend. Maar op dit moment legt het spel even stil. Waarschijnlijk zie je dat ook, Robert. En geeft de verzorger van Sparta aan. Sofian Ahanach ligt daar op de grond in de buurt van het De Vleugelaanvallen van Sparta. Dat er een brancard moet komen. En ik denk dat het einde wedstrijd dus is voor Ahanach. Die verkeerd terecht kwam. Dus het spel op dit moment even hier in Rotterdam stil. Bij de 0-0 stand na 31 minuten. Het spant erom nu, of nou ja, eigenlijk al niet meer bij die volleybalvrouwen ...want Sneek was kansloos vanavond maart, maar moet nog wel even afgemaakt worden. Ja, matchpoint in de maak voor Alterno. 24-22 in deze derde set. Alterno op weg naar een 3-0-overwinning. Want hier komt de aanval van Alterno overgenomen. Maar ja, die bal is uit en niet aangeraakt onderweg. En zo komt Sneek een puntje terug. 23-24, maar dat betekent natuurlijk nog steeds een matchpoint. En als we terugkijken naar de eerste set, dan was het in de eerste set en in de tweede set 23-25. En dus zou het zomaar in de derde set ook zo kunnen zijn. De service geweest, niet vol risico. En dus de aanval voor Alteno en afgemaakt. En Alteno wint met 3-0 deze wedstrijd tegen Sneek. En plaatst zich daarmee voor de finale om het landskampioenschap. De ploeg uit Apeldoorn die eigenlijk al uitgeschakeld leek voor die finale. Maar afgelopen weekend met 3-0 verrassend wist te winnen van Sliedrecht Sport. En hetzelfde trucje nu hier herhaalt in de Sporthal tegen Sneek. Een 3-0 overwinning en daarmee gaat de finale om het kampioenschap. Die playoff finale. Dit jaar tussen Sliedrecht, dat zich al geplaatst had, en Alterno uit Apeldoorn. En dat kan een hele mooie finale gaan worden. Het is duidelijk vanavond, dat was een afgetekende overwinning. Alterno was de beste en wint dus met 3-0. Wedstrijd bij Sparta tegen NAC inmiddels hervat Richard van der Maden. Ja, maar het is wel einde wedstrijd voor uh, Ahanach. Zoals uh, verwacht, een lelijke botsing met uh, Sporksleden. De rechtervleugelverdediger van uh, Nac Breda. Beide knieën kwamen volgens mij daar tegen elkaar. Waarbij Ahanach zijn uh, been liet staan. Brancaar op het veld voor hem uh, einde wedstrijd. En Debny Dos Santos is uh, zijn vervanger. We zitten inmiddels in minuut 36. Daar komt de corner nu vanaf de rechterkant. Laag, daar is uh, Van Moorsel. Die probeert de bal met de hak te verlengen. Dan uh, Muren, bal eventjes terug. Vanuit de tweede lijn geschoten. Bal wordt nog van richting veranderd door Koch. En dan uh, is de vaart er wel uit. En dus kan Bertrams die bal pakken. Maar weer wat dreiging van Sparta. Dat beter is dan uh, NAC. Maar... Uh... Nak heeft absoluut ook grote kansen gekregen. Het was zojuist Angelino die heel dicht bij de 0-1 was. Fantastische voetbal is dat toch. Die continu als Nak de bal heeft op de helft van Sparta staat. Terwijl hij dus linksback is. Technisch zeer vaardig. Kwam goed naar binnen. Haalde uit met die gevaarlijke linkervoet van hem. En het was Hoed die uiteindelijk met moeite redding kon brengen voor Sparta. Nu is het weer Nak dat een beetje vanuit de omschakeling speelt in deze fase. Daar een lelijke fout achterin bij Sparta. Moet hij zitten? Nee, de bal gaat naast... Het schot van Manu Garcia. Dat was een kans hoor. Voor Nak opnieuw. Nak krijgt veel kansen in de 37e minuut. Sparta wel wat meer de bal. De bovenliggende partij. Maar vooral dus bij knullig balverlies van Sparta. Komt NAC er zeer gevaarlijk. Een aantal keren al uit. Het heeft daar natuurlijk ook wel de voetballers voor. Met Fernandez, de Spanjaard. Met Manu Garcia. Met El Alucci. Natuurlijk ook met Angelino. De linksback. Die ook wel wat kan met een bal. En daar heeft Sparta zeker achter. Dus. Maar ook in de laatste 5-6 minuten op het middenveld de nodige moeite mee. Nak heeft nu opnieuw de bal aan de linkerkant weer meegeven. Aan Angelino. En die mag dan opnieuw de middenlijn oversteken. Aangespoord langs de kant door Stijn Vreven. Daar is El. Alucci met een steekbal. Aanname is goed aan de linkerkant van Tevreden. Die is nu wat uitgeweken. Maar de voorzet is dan niet echt op maat. Wordt weggehaald door Muren. Want die verdedigt ook mee. Net als Fred Friday. De twee spelers toch bij Sparta voorin in de as van het veld. Maar Friday die. Werkt zich een slag in de ronde Als vervanger van uh, Kramer. De komende wedstrijden, dus voor uh, Sparta. En Sparta mag hopen dat dat uh, in ieder geval nog uh, duurt. Tot en met uh, de na -competitie. Want het kan er natuurlijk ook maar zo uitvliegen. Want Nak is gevaarlijk. Daar is uh, de voorzet van uh, Angelino bij de tweede paal. Daar uh, is staat ook uh, Ella Lucci. Bal in het strafsoppgebied gebracht. Richting uh, Tevreden. Dat was tenminste de bedoeling. Maar Sparta komt er nu uit. Via muren aan de linkerkant met uh, Dedni Dos Santos. Speler van Sparta, die er dus uh, nu bijgekomen is voor uh, Ahanag huurt van Az. Dan is er balverlies. Beetje slordig de laatste minuten van Sparta. En daar zou Nak wel wat mee meer misschien mee kunnen doen. Nu met Vloed. Laat de bal lopen voor El Alucci. El Alucci gaat dan naar binnen. Dan loopt Vloed hem eigenlijk bijna in de weg. Tempo ligt niet zo heel hoog nu. Maar Garcia kan de bal ook niet echt kwijt. Wordt opgejaagd door Sanusi. Bal gaat dan naar de linkerkant. Naar Angelino. Die wordt verdedigd door Verhaar. Die ook continu troeg moet. De vleugelspits van Sparta. Dat er nu opnieuw niet goed uitkomt. Het is slordig. En Nak krijgt de overhand met Pablo Marie. Weer een bal door de as van het veld. Daar is het natuurlijk wel druk. En uh, Sparta verdedigt met een overtreding nu van uh, Sanusi. Het is 0-0 uh, na 39 minuten op het kasteel in Rotterdam. Even kijken of Amal nog wakker is bij Willem II tegen Feyenoord. Nou ja, ik heb in elk geval doelpunt gezien. Dat is toch wel ja, iets 0-1. Vente maakte hem, 39e minuut hier. En aan zo'n actie van Vente kan je wel zien dat het instinct er is. Het instinct dat een goede spits nodig heeft om veel doelpunten te maken. Want de loopactie was perfect. Bleef ook keurig achter de bal staan. Want we dachten allemaal eerst een buitenspel. Maar dat was het niet. Omdat hij goed in de gaten had ook waar hij moest staan. Hoe hij zich moest opstellen. En aan zo'n actie kan je wel zien dat het talent er is bij Vente. Hij moet zich alleen wat meer nog laten gelden in het aanvalsspel. Je ziet hem eigenlijk de hele eerst zelfs gewoon niet... Op die ene actie nou, nou worden spitsen ook wel afgerekend op doelboeten. Maar toch het is af en toe iets te weinig wat Vente doet. Daar moet hij nog in groeien. Maar ik ben benieuwd hoe ver die jongen kan komen. Het is een tweede van het seizoen. scoorde ook wel eens uh, in uh, Rotterdam. Bij Sparta toen Feyenoord zo hard uithaalde. in de grootste overwinning van dit seizoen boekt. Nu een bal teruggespeeld door Wijnaldum. op uh, Wellenreuter. 40ste minuut. Wil 2 twee. doet niet al te veel. op dat eerste kwartier na. toen de ploeg een goede kans recht via Haaien. Haaien die net nog een keertje schoot. Lastig schot met een stuit. maar Jones had hem klem vast. die werd het natuurlijk nooit bij Jones. maar deze had hij wel goed te, te pakken. Als Dix de bal naar de rechterkant speelt naar Thornstad. Die vind ik de beste bij Feyenoord in de eerste helft. zou niet eens spelen dus. omdat Berghuis op ons opstellingsformulier stond. maar die haakte geblesseerd af in de warming-up. Uit voorzorg aan de kant gehouden. Uit voorzorg natuurlijk omdat Feyenoord zondag de belangrijkste wedstrijd van dit seizoen speelt. De Bekerfinale. Daar gaat het al weken, maanden om in Rotterdam. Projectfinale, zo wordt het genoemd. Ze gingen een week op trainingskamp in Marbella vorige week. Midden in het seizoen in Spanje. Om maar voor goed voor te bereiden op de finale. Die moet gewonnen worden. Om het seizoen nog enigszins op te fleuren voor de... De landskampioen van vorig seizoen. Die afgelopen weekend dus definitief is ontroond door PSV. Beke moet gewonnen worden. Dan is het toch nog een seizoen met twee prijzen. Want Feyenoord won ook al helemaal aan het begin. De Johan Cruijffschaal. Willem 2 nu achterin met Wijnaldum. De bal naar Heerkens, rechtsback. Die speelt speelde maar snel naar voren. Richting Tom Haaien. Maar Haps zit ertussen. Op de eigen helft moet hij teruglopen. Opgejaagd door Haaien. die hij de bal tegen Haaien op. Gaat niet over de zijde. Dus moet Haps hem binnenhouden. En de bal naar Amrabat spelen. Liefdink dan. Wint het duel met Amrabat. Is feller. Krijgt de bal bij Ben Rienstra. Die scoorde twee keer. Was natuurlijk doorslaggevend. En die wedstrijd tegen Nak. Die Willem 2 Won met 2-1. Nu een foutje bij Feyenoord op het middenveld. Kan Sol daarvan profiteren? Het antwoord is nee. Want hij raakt de bal kwijt. Net buiten het 16 meter gebied van Feyenoord Dat in de counter gevaarlijk probeert te worden. Maar Vente die. Kan de bal niet op tijd halen om Wellenrooy te verrassen? Vier minuten nog tot het eind van de eerste helft. Willem 2-0, Feyenoord 1 in Tilburg. In drie Rotterdamse Eredivisieclubs clubs zijn op dit moment aan het spelen. Excelsior al het langst. Daarvoor nou, kunnen we ook wel zeggen dat ze gaan winnen met aan de zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid. Of niet, Jan-Vircent van Zuid. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Het staat er 2-0. Vier minuten nog te spelen en dan is het klaar. Dan gaat Excelsior zijn honderdste thuiszegen in de eredivisie boeken. Nou, toch een soort van jubileumzegen voor de Rotterdammers. En ze gaan ook op zoek nog naar de 3-0 via Mike van Duinen. Had het zojuist gekund. Goede kans nog. En aan de andere kant hebben we ook Herakles nog een keer gevaarlijk gezien via Peterson. Maar hij werd net voordat hij zou gaan schieten werd er een slijding ingezet en daardoor kon er geen schot komen. Ja, het zijn wat schermutselingen. Echt grote kansen zijn het natuurlijk niet. De wedstrijd zit er eigenlijk al op. En dat is eigenlijk al zo sinds de 50ste minuut. Sinds de 2-0 uit de strafschop kwam van Van Duinen. En de rode kaart die, die daaraan gekoppeld was... Nou, die, ja, al dan geen hensbal. Ik ben ook heel benieuwd, volgend jaar is er een videoscheidsrechter bij alle wedstrijden in de eredivisie. Wat zou zo'n scheidsrechter bij zo'n situatie doen? Zou die nou de scheidsrechter terug gaan fluiten of niet? Want het was echt vanuit drie camera-standpunten heel lastig... Te Zien. En ik denk, ja, als er dan zoveel twijfel is, dan moet je hem niet geven. Geen rode kaart. Maar nou ja, vanavond gebeurde het dus wel. Simon Mulder deed het. Hij stuurde Van Ooyen naar de kant. En dat was eigenlijk uh, ja, de voor- en scheidung, zoals ze dat in Duitsland uh, noemen. Het was een uh, ja, vroegtijdige beslissing van deze wedstrijd. Waarin we nog drie minuten spelen, waarin Excelsior het nog probeert met Luigi Bruins. Die is nog in de ploeg gekomen. Geeft de bal mee aan Milan Massop. Linkervleugelverdediger die al vijf keer scoorde dit seizoen. Uh, hij geeft de bal mee aan Elbers. Elbers naar de achterlijn geeft hij de bal voor Nee, gaat hij zelf voor eigen succes. bal wordt van de lijn gehaald. Opgevangen nog door Excelsior via Higam Fijk. Fijk komt niet tot de schot. Geeft hem af aan Hadouir. Die ook nog uh, mocht invallen. Hadouir houdt de bal even vast. Komt dan met de voorzet. Daar staat Fortes. En dan kopje hem erin. Nee. Via de keeper en de paal. En dan gaat hij er nog niet in. Nee. Toch nog een grote kans voor Excelsior via Fortes. Het publiek veert nog één keer op hier. Goeie kopbal van Fortes. Eerst op de keeper. Dan in de rebound. Op de paal. En dan uh, is Elbers in de derde rebound ook niet in staat die bal binnen te krijgen. Grote kans nog. Maar dat Excelsior gaat winnen, dat uh, ja, is inderdaad wel zeker. 2-0 staan ze voor tegen Heracles. Richard van der Maarden bij Sparta tegen uh, NAC Breda. Ik kan me voorstellen dat ze in Breda wel tevreden zijn met één puntje. Maar Sparta heeft er echt drie nodig, hè? Ja, Sparta moet echt, maar Nak eigenlijk natuurlijk ook. Roda, dat is nu op 27 punten gekomen. En Nak heeft ook voor deze wedstrijd gezegd... dit is er echt één, die moeten we gewoon pakken. Daarna volgt overigens nog Herenveen thuis en Twente uit. Maar Nak zit natuurlijk gigantisch in de problemen... als het hier vanavond verliest van Sparta. Sparta heeft de beste kansen gekregen tot nu toe in dit duel. Maar Nak is de laatste 10 minuten wat gevaarlijker. Het laatste nieuws overigens... Over Soufian Ahanach dus uitgevallen. Die heeft zijn been gebroken. Dus dat is slecht nieuws voor die vleugelaanvallen van Sparta. Dat betekent natuurlijk einde seizoen. Die ligt er de komende maanden uit. Soufian Ahanach dus zijn been gebroken. Terwijl we in de 45ste minuut zitten. En dit een echt voetbalgevecht is. Een heuse degradatie kraken. Maar waarbij je ziet dat beide ploegen voor iedere centimeter strijden op het veld. Er gaat veel mis. Het is af en toe slordig. Maar zowel Nak als Sparta probeert echt te aanval te zoeken. Nu een hoge bal richting Friday. Wordt dan weggehaald door Angelino. Die hem een beetje omhaalt. Dan is het Verhaar gebruikt daar zijn lichaam. Goed Friday. Nu een kans op de punt van het strafschopgebied Versnelling. En dan de sliding. Goed ingezet door Pablo Marie. Glijdt de bal over de achterlijn. Daar was even weer een momentje van gevaar bij Fred Friday. Die ik goed vind spelen als centrumspits bij Sparta. Het levert hem een corner op. En die gaat dan getrapt worden zoals altijd door Verhaar. De centrum Verdedigers gaan mee naar voren. Dat is uh, Chabot natuurlijk ook. Vooral Sander Fischer staat daar ook. Terwijl er vier minuten bij komen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, die blessure van uh, Aganach. Waardoor het spel een aantal minuten stil lag. Verhaar loert. Kijkt eens eventjes. Daar gaat de corner dan komen bij de eerste paal. Weer wil Van Morzel uh, de bal met de hak verlengen. De bal komt terug bij Verhaar. Nog maar weer eens een voorzet. En dan haalt Nak de bal via tevreden weg. En gaat hij over de zijlijn. We zitten dus in de slotfase van de eerste helft. Vier minuten komen de bij Spartanak. Het staat 0-0. Ja, er zijn wel heel veel uh, man. Bij jou zult het wel iets minder zijn. Ja, één minuut extra hierbij. Hier uh, die is nu begonnen met die 1-0 voorsprong voor Feyenoord door dat doelpunt. Die echte spitse goal van Dylan Vente. Brad Jones mag nu een doeltrap nemen of een vrije trap nemen. Voor Feyenoord doet hij een paar meter buiten zijn 16 meter gebied. Jones is vanavond de aanvoerder van Feyenoord omdat uh, de gebruikelijke man die de band draagt, Karim el Amadi rust krijgt. Die zit ook niet eens bij de selectie vandaag van uh, Feyenoord. Jurgensen van Persie wel. Die zit op de bank. En die zullen normaal gesproken ook niet invallen. Want ja, er staat voor Feyenoord natuurlijk niet zo heel veel op het spel. Dus die moeten scherp gehouden worden voor de bekerfinale van komende zondag. Opmerkelijk wel het contrast natuurlijk met AZ dat ervoor kiest om de belangrijkste spelers wel te laten meedoen. Een paar dagen voor die finale. Jaan Baks weghorst, de hele voorhoede gewoon intact gelaten. Nu Feyenoord in de slotseconde nog met een kansbal voorgezet vanaf de rechterkant naar Bassa Cicoglu. Maar die kan het net niet binnenglijden en dan fluit Kevin Blom af voor het eind van een wat fletse eerste helft. Feyenoord heeft een doelpunt gemaakt via Dylan Venter, Maar dat is ook wel het enige nieuws te melden vanavond uit Tilburg. Even kijken hoe oh, lang het nog is bij Excelsior tegen Heracles. Jan Vincent van Zuiden. We zitten in de blessuretijd. Drie minuten extra Cohen erbij. Daar is er al eentje van voorbij. Excelsior leidt met 2-0 tegen Herakles. Het is een uitslag waar ja, de voetballiefhebber later niet meer aan terug zal denken. Alleen één man voor hem wordt een speciale avond. Marouane Affaker. jong talent. 18 jaar is hij van Excelsior. Hij maakt vanavond zijn debuut in de eredivisie. En dat is voor hem natuurlijk een moment om nooit te vergeten. Hij heeft Mike van Duinen vervangen. Dus Affaker in de ploeg gekomen. Excelsior of Herakles probeert het nog een keer. Montero, Montero, doelpunt. Toch nog. Nog een doelpunt van Herakles in de blessure-tijden is uh, Jamiro Montero die de bal krijgt in het strafschopgebied. En met 10 man uh, redt Herakles dus de eer. wordt het 2-1. Zou het dan ook nog spannend kunnen worden? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe lang Simon Mulder nog doorlaat gaan. En uh, hoeveel druk Herakles nog kan weten te zetten op uh, Excelsior. Het is een mooie 1-2 tussen Montero en invaller Navratil die uh, in de ploeg is gekomen. Uh, en uiteindelijk maakt Montero het af met zijn linker. Schuift hij hem in de verre hoek. En is het dus uh, toch nog 2-1 geworden. En uh, ja, is het afwachten hoeveel tijd er nog bij komt. Uh, het leek er toch op dat uh, Excelsior uh, de wedstrijd nog meer ging beslissen dan het al had gedaan. Want er waren kansen voor Fortes op de palen. Schitterend schot van Fijk Maar dat ging er allemaal niet in. En het bleef 2-0. En toen werd het dus uiteindelijk toch nog 2-1 via Monteiro. Gaat... Uh, er nu van bank gespeeld worden door Herakles. Alle mensen maar mee naar voren toe. Ligt er natuurlijk veel ruimte achter de verdediging. Maar de Wijs levert hem zomaar in. Komt er nog een kans aan voor Herakles? Is dat een penalty? Ja! Het is een penalty! Hoe is het nou toch mogelijk? Herakles gaat nog een punt overhouden als die strafschop erin gaat. Het is heel dom balverlies van Jordi de Wijs. Die levert de bal in bij Navratil. Die gaat ermee lopen natuurlijk het strafschopgebied in. En dan komt die de Wijs nogmaals tegen. die haalt hem dan onderuit. Die probeert zijn fout goed te maken. Het is wat ongelukkig. Hij loopt hem gewoon ondersteboven. Naar en dan krijgt Herakles nog een strafschop in de blessure Waarin ze dus al de 2-1 hebben gemaakt. Kan het hier ook nog 2-2 worden via Montero? Want die staat met de bal in de hand. En die moet dan proberen om Christensen voor de tweede keer te passeren. En dan is het toch uit het niks ineens van 2-0. Kan het hier 2-2 worden? Maar dat moet eerst nog maar natuurlijk Montero. Hij legt de bal nu klaar op de stip. Komt er dan toch nog een 2-2 gelijk spel uit deze wedstrijd? Net zoals eerder dit seizoen in Almelo. Daar komt Montero, daar komt Montero. Hij scoort onberispelijk hard hoog. Hij laat Christensen kansloos. Stopt de bal onder zijn uh, shirt. En uh, hij is er ontzettend blij mee, mee. Jamiro, Montero en de meegereisde fans uit Almelo ook. Want uh, ze zien dat er toch nog een punt gehaald wordt aan uh, deze uitwedstrijd. Want nu zal het toch wel gebeurd zijn. Ze dadelijk de kopjes allemaal naar beneden. En vooral Jordi de Wijs. Hij ja, met de handen in het haar. Hij vervloekt zichzelf, want hij maakte toch die grote fout. Een beginnersfout voor de gehuurde speler van PSV. En hij leidde daarmee de 2-2 in via Montero, via een strafschop. En er is ook uh, juich op de bank bij John Stegeman. Hij ziet dat zijn ploeg niet heeft opgegeven na die rode kaart, die vroege rode kaart... in het begin van de tweede helft. Nou, ja, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, zei hij. dan ze zou Excelsior gaan winnen. Nou, het is dus niet gebeurd. Want uh, Heracles ik ik een maakt escape, in blessure... Ja, ja, ja, ja, precies. Jazeker. Maar uh, het wordt dus nog 2-2. Uh, Spectaculaire slotfase in de blessuretijd. Twee goals voor uh, Monteiro. En daardoor eindigt Excelsior Heracles in 2-2. Goed, alles even op een rijtje. Eerder vanavond, Rodius C tegen PSV werd 2-2 uh, a.z. tegen Vitesse 4-3, Excelsior Heracles dus 2-2. En het is rust bij uh, Willem II tegen Feyenoord 0-1... en bij Sparta tegen NAC Breda staat het nog 0-0. NPO Radio 1. En Freddy van Tijn die zit het nieuws even op een rijtje van half tien... maar eigenlijk is het al vijf over half tien.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 Partijen in de Tweede Kamer reageren verdeeld op het oordeel van de commissie Mer... dat de plannen voor het nieuwe Lelystad Airport door kunnen gaan. De VVD blijft voor en het CDA ook. Maar D66 zegt dat er geen besluit kan worden genomen... zolang er nog geen goedkeuring uit Europa is. En GroenLinks blijft bang voor veel overlast.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 We zijn er nog tot 11 uur met zometeen dus de ontknoping in de tweede helft van Willem II Feyenoord... en natuurlijk het belangrijke duel tussen Sparta en NAC Breda. Eerst even terugblikken. Ja, met de kater van het kampioenschap en de bijbehorende huldigingen... speelde de landskampioen PSV met 2-2 gelijk... op bezoek bij Roda J.C. PSV mag dan klaar zijn dit seizoen. Roda kan elk punt goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. Dat weet ook trainer Robert Molenaar. Nou, elke punt is er één, dus dat zou uh, zomaar kunnen, ja. Maar in deze fase is een punt ongelooflijk belangrijk natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Het is zo jammer dat je er drie in handen had. Hè. Had je de drie verdiend? Nou, dat denk ik niet. Uh, nou, goed. In dit soort wedstrijden kijk je vooral naar wat je aan het einde in handen overhoudt. En, uh, ja, we hebben eventjes uh, drie punten in handen gehad. En, ja, dat is een schot uit tweede lijn dan uh, in ik denk de 86e minuut.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 Nou, kon er konden te weinig in duels komen, eh, te weinig druk op de bal krijgen. Eh, ja, elke, elke keer als ze eh, aan de zijde van de 16 meter dan kwam er een voorzet, eh, veel mogelijkheden tot schoten, eh, te dicht op onze eigen goal. Allemaal zeg maar, momenten waarin je met je billen aan het knijpen bent. Ja, dat is eigenlijk het gekke... Ik heb jullie volgens mij dit seizoen echt wel beter zien voetballen. Je had de puntige PSV in nu. PSVB, heel belangrijk. Maar qua voetbal, als je het even loskoppelt... zou je niet zo tevreden zijn voor de eerste 20 minuten... zo slordig aan de bal vooral? Nee, dat, dat heb, je, heb je helemaal gelijk. Inderdaad, daar waren we zeker slordig. En, uh, ook dat hebben we wel eens gezien. Maar uh, ja, we zijn zo langzamerhand net iets meer gewend. En dan, uh, dan valt dat inderdaad op, dat, uh, dat snap ik. Vier punten op de nummer 18. Ja, dat is eigenlijk wel veel met twee wedstrijden. Je kijkt natuurlijk ook nog weer omhoog. Ja, we kijken vooral weer naar de volgende wedstrijd... waarin je ja, weer punten over wil houden. En dat, dat zorgt er uiteindelijk voor op welke stand je terechtkomt. Wat dat er gaat is, is, is alles wel mogelijk. Maar dit punt uh, koesteren we in ieder geval. Robert Modenaar was dat. En dan de spectaculaire 4-3 overwinning van AZ op uh, Vitesse. Aanvaller uh, Alireza Jaanbaks was met drie doelpunten. En ook nog een assist bij alle doelpunten betrokken van AZ. En hattrick. ook al is het geen loop zuiveren, betekent dat je de bal mag meenemen. Ja, het is nog steeds in de kleedkamer. Ik heb uh, iedereen gevraagd om, om die, uh, die handtekening op de bal te zetten. Uh, en yeah. ja, mooi, mooi. Je bent super trots, denk ik, hè, op zo'n avond. Ja, tuurlijk. Ik uh, ben, ben hartstikke blij, blij dat uh, ja, ik heb, uh, mijn eerste hat-trick in mijn carrière heb ja, gemaakt. En, ja, fantastische wedstrijd, ik bedoel. Heel veel kansen gecreëerd, uh, ja, ja, prima gespeeld. En uh, ja, die wedstrijd uh, voor de bekkenfinale is altijd belangrijk om die uh, drie punten te pakken. Go goed presteren en uh, met goede gevoel naar de, de be bekerfinale uh, te gaan. En uh, ja, dat, dat gebeurt wel vanavond voor ons. En ja, hopelijk uh, wij kunnen we deze team spirit uh, naar de Cupfinal te brengen. Je staat nu op 18 doelpunten. Nog uh, een paar wedstrijden te gaan. Je bent heel dicht bij het topscorerschap van de Eredivisie, dat telt. Ja, eerlijk zijn, ik heb het niet verwacht. Ik bedoel, het uh, uh, belangrijkste voor mij is gewoon iedere wedstrijd. Uh, Die goed presteren, belangrijk zijn voor het team en mijn dingen doen. En aan de andere kant, natuurlijk, als je scoort als je het geeft, is altijd de mooie gevoel. En voor mij vanavond was echt een speciale gevoel dat uh, ik heb mijn eerste hat uh, gemaakt. En aan de andere kant mijn team uh, geholpen uh, om de drie punten te pakken. Ja, judo-bondscoach Maarten Arends heeft de selectie bekendgemaakt... voor de EK judo die volgende week in Tel Aviv zal plaatsvinden. Nederland zal in de Israëlische stad worden vertegenwoordigd... door 16 judoka's, waaronder ook twee debutanten. Amber Gersjes en Jesper Smink. Matthijs Westenraad sprak bij de presentatie met de twee nieuwelingen... en begon met de dame die al een wereldtitel op zak heeft. Ja, ik ben vorig jaar wereldkampioen geworden bij de junioren. En uh, ja, dat geeft wel uh, goede moed en uh, lekkere motivatie om dan uh, het seniortraject te starten. Ja. Die stap naar de senioren, hoe, hoe groot is die? Probeer dat eens te omschrijven. Um, ja, ik kan zeggen groter dan verwacht. Of, het is uh, ijs aanwezig. Het is meer, uh, je merkt uh, verschil in ervaring. En, uh, nou, je ziet het, je denkt, oh, die, is, die is een stukje ouder dan ik. Maar, uh, Jij bent 20 jaar, hè? Ja, klopt. Ja. Maar bovenal denk ik dat het wel belangrijk is dat uh, ja, ik gewoon hartstikke hard vertrain en ik heb er hartstikke veel zin in. Dus uh, ja, ik heb er vertrouwen in. Jij ja, in de klasse tot 48 kilo, Jesper. Uh, jij debuteert ook in de klasse tot 90 kilo. Een concurrent van Noël van het End. Ga er maar aan staan. Ja, precies. Dus uh, inderdaad, nieuwe gewisklas. Ik kom uit de 81 kilo. En uh, nu gelijk naar het EK. Ja, ik, uh, ik heb heel veel zin in ook. Ja. We hebben van jou al het een en ander gezien, ook in Den Haag, op de Grand Prix. Uh, was dat jouw grote doorbraak voor jouw gevoel? Ja, nou, uh, dat, is inderdaad wel, dat heeft wel heel erg geholpen, inderdaad. Dat dus was mijn eerste toernooi in mijn nieuwe uh, gewichtsklasse. En dat uh, ging gelijk hartstikke goed, inderdaad. Dus gelijk een medaille daar gepakt. Ja, dat is wel makkelijk om dan uh, die aansluiting te vinden bij de senioren. Als je dan gelijk met een medaille begint. Dat is wel, uh, wel een goed begin, ja. ja. Ik stelde die vraag net ook aan Amber. Uh, stel hem ook even aan jou. Ja. Want hoe groot is die stap naar de senioren, voor jou? Ja, je merkt wel echt, uh, echt een verschil, inderdaad. Dus uh, visie, ze zijn allemaal een stuk fysieker natuurlijk. Uh, Oudere, grotere, sterkere mannen. En... Uh, ja, het, het is allemaal wat, uh, wat slimmer, wat tactischer dan bij de junioren. Uh, je merkt wel een groot verschil, maar ik merk ook dat ik zelf uh, heel snel stappen maak in die richting. Amber, ja. het is nog een week tot aan het EK. Um, nou zijn jullie hier met een, een groep van 16 judoka's die volgende week daar de mat op, uh, op gaan. Um, hoe werkt dat in zo'n aanloop naar zo'n toernooi? Heb jij veel steun uh, onder die die ja, toch ervaren judoka's om je heen? Um... Ja, het is, uh, je doet, ik heb af en toe wel een praatje gemaakt met wat van andere ideocas, maar zelf voorheen in uh, ja, de afgelopen periode geweest. Um, echt zelf naar het toernooi toe hou ik me toch wel vast aan mijn eigen routines uh, die ik ja, heb ontwikkeld door de jaren heen. Daar voel ik me het gemakkelijkst bij en weet ik dat, dat, dat het goed zit voor, mijn, uh, voor de wedstrijddag. Dus uh, in deze laatste week hou ik me lekker vast aan waar, wat ik gewend ben en dan uh, ik vertrouw ik in dat het goed komt. Jasper, wat wordt jouw doel op het EK? Ja, uh, nou, mijn doel. Ik, uh, ik wil gewoon elke pot. Ik ga er niet voor niks heen natuurlijk. Ik ga daar gewoon uh, elke pot alles geven, elkaar uitvechten en dan, uh, ja, dan zie ik wel hoe ver ik kom. Ik uh, denk dat ik van heel veel gasten die daar staan gewoon kan winnen ook. Dus uh, ja, ik, ga, ik heb wel ambities. Ja, ik heb wel ambities, inderdaad. en ja. ja, uh, zelfvertrouwen ontbreekt het niet? Nee, nou ja, anders kan ik er net zo goed niet heen gaan natuurlijk. Ik bedoel, uh, het gaat niet makkelijk worden, maar ik ga wel gewoon vechten voor wat ik waard ben. En jij onder? Ja, een beetje van hetzelfde. Ik, uh, ik sta er niet voor niks. Ik heb, er, ik heb er hard voor gewerkt en ik werk ook daar hard om uh, alles eruit te halen. Ik ga natuurlijk voor die medaille. En uh, ja, het blijft een momentopname, maar gewoon vechten wat ik kwaad ben. Simply red met Sunrise. Goed, dan naar de kampioen. PSV had natuurlijk een drukke week met allemaal festiviteiten... rondom dat kampioenschap. Het was voor de trainer Philip Koukou dan ook niet makkelijk... om snel weer in actie te komen met zijn team. Ja, is denk ik niet eenvoudig. Uh, je speelt ook tegen een tegenstander... die absoluut nog elk punt nodig heeft, dus daar vol voor gaat...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 Nu uiteindelijk moet je, moet je tevreden zijn dat je in de eindfase nog 2-2 maakt. Maar dat lijkt me op basis van de hele wedstrijd wel, wel zeker verdiend. Dus, ja, en, en het viel me op dat bij de tegenstander ook een paar moeilijke hadden fysiek. En wij blijven toch goed overeind. Dus, ja, dat, dat vind ik knap van het team. Het waren uh, hectische dagen. Uh, het, het is heel mooi weer. Zondag heb je volgens mij vrij, want het is een bekerfinale. Uh, ik, je moet gewoon naar het zwembad. Ja, het wordt een mooi weekend volgens mij. Dus uh, ja, vrije dagen hebben ze. Ze hebben twee dagen vrij, dus daar kunnen ze lekker van genieten. Ja, wat ga jij doen? Ik ga niet zoveel doen, denk ik. Een beetje herstellen. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. 2-2 werd het overigens bij Roda PSV. Ja, wat uh, nog gespeeld wordt vanavond... dat zijn twee wedstrijden, Willem 2 tegen Feyenoord... en Sparta tegen NAC, Richard van der Maanen. tweede helft. Ja, zojuist afgetrapt. 0-0. Een boeiend eerste kwartier hebben we gezien. Het is een hele spannende wedstrijd. Vanwege de enorme belangen die op het spel staan. Vooral voor Sparta natuurlijk vanavond. Dat eigenlijk gewoon geen andere keuze heeft dan winnen van Nak. Het heeft er in de eerste 20 minuten een aantal keren echt ingezeten om een goal te maken. Van Moorsel was er het dichtstbij. Met een fantastisch schot op de lat van een meter of 6-7. Daarna nog wel een paar aardige mogelijkheden. Maar Nak kreeg de grip ongeveer halverwege de eerste helft. En uh, had toen vooral mogelijkheden en ook een paar goede kansen om uh, een goal te maken. Het is er dus nog niet van gekomen voor beide ploegen. Nu uh, de bal richting uh, tevreden gegooid. Aan de rechterkant door uh, Sporksleden. Die krijgt een uh, lichte duw in de rug van uh, Chabot. De scheidsrechter ziet daar niks in. Lindhout en dus komt er een ingooi nu voor Sparta. Ook aan uh, de linkerkant van het veld. Met uh, Floranus. Dan is het uh, Muren. De bal uh, goed verdedigd door Sporksleden. Dan kan Komen, aan de linkerkant van het veld. Middenlijn overgestoken. Door El Alucci. Angelino komt er overheen. Zoals zo vaak. Meldt hij zich weer op de helft van Sparta. Die huurling van Manchester City. En kijk eens wat een mooi steekballetje weer op El Alucci. Heel fijn gegeven. Met de juiste snelheid. En El Alucci. Probeert dan daar het beste van te maken. Maar de bal van hem, zijn schot. Half wordt onderweg gekraakt door een verdediger van Sparta. Dat was Chabot. En dus komt er nu een hoekschop voor de thuisploeg. 47 minuten op de klok op deze hele belangrijke avond. Vooral voor Sparta. Daar is de kopbal. En de bal wordt nog net voor de lijn weggehaald door de keeper. En dan gaat hij uiteindelijk naast de doel. jongen, wat een kans en wat een fantastische reflex van Yannick Hoed. De keeper van Sparta Die doet dat uitstekend. En dan in de rebound is uh, Nak er opnieuw dichtbij. Daar ligt nu ook een speler van uh, Nak geblesseerd op de grond, bijna in het 5-meter gebied. De kopbal was overigens van uh, tevreden die daar uh, hoog in de lucht het uh, duel wint. En dan met uh, de linkerhand die bal uitstekend gestopt door Hoed. Die uh, gooit zich er dan voor en dan wordt er een uh, overtreding gemaakt op uh, tevreden. Lijkt mij, die ligt daar nu. Op het, in het 5 meter gebied is inmiddels volgens mij ook alweer gaan staan. Ik kan het een beetje moeilijk zien vanaf hier. Het spel ligt in elk geval op dit moment stil na 48 minuten 0-0. Maar wat een kans was dat voor tevreden namens NAC. Prachtige reflex van Jannik Koet. Kijken wat Willem 2 nog kan in die tweede helft tegen Feyenoord. Amaus daar daarop doet. Vier minuten bezig in de tweede helft. Tussenstand onveranderd 0-1. Niet gewisseld in de rust. En een doeltrap voor Brad Jones. Doelman van Feyenoord. Feyenoord dat op weg is naar de zesde overwinning op Rij. Die zitten echt in een hele goede reeks. De beste sowieso van dit seizoen. En dat komt eigenlijk op exact het juiste moment. In aanloop naar die bekerfinale van komende zondag. Nu achterin Feyenoord met Tapia. Als de spelers van Wim om 2 proberen de bal af te snoepen. Haaien komt daar heel dichtbij. Maar Tapia net op tijd met de bal breed. Naar Bottegien. Botteguin dan naar voren. Naar Toorn staat die dus goed op dreef. Is ook wel heel veel ruimte. Krijgt moet ik zeggen op die rechterflank van zijn directe tegenstander. Simikas. En daar profiteert hij van. Hij gaf de assist op de 0-1. De enige goal tot nu toe van Dillen Wendt. De vrije trap voor Feyenoord. Dix speelt een kort op Tapia. Tapia net nog op de eigen helft. Steekt de middenlijn nu over. Diep de bal dan naar Vilena. Is niet goed aan de rechterkant van het veld. Vilena, de enige Feyenoord die Elke wedstrijd in de eredivisie tot nu toe in actie kwam. En ook in deze, waar veel spelers dus rust krijgen. Met het oog op die finale doet hij gewoon mee. opmerkelijk wel, zie ik. Van Persie loopt warm. Zou hij dan nou toch nog een paar minuten krijgen. Misschien om nog wat ritme op te doen voor die finale van zondag. Hij speelde natuurlijk wel mee afgelopen weekend tegen FC Utrecht. Belangrijke wedstrijd om de strijd om plek 4. Feyenoord vond die wedstrijd aan de hand van een geweldige Van Persie. Die een prachtig doelboot maakte nu een kans op de 0-2 voor Basacicoglu. Die heeft te veel tijd nodig... Daardoor kan Heerkens herstellen net voordat Bassetje Goglu uithaalt. Dan krijgt Willem II de bal niet weg. Amrabat met een schot en de 0-2. Ja, via de ene paal op de andere paal en dan in het net. En dit is de eerste goal in de Eredivisie voor Feyenoord van Soufiane Amrabat. Dat is dus de 0-2. Willem II heeft het aan zichzelf te wijten. Want ze kregen de kans om die bal weg te trappen. Maar dat lukte niet. En daardoor profiteert Amrabat schot van een meter of twintig via de paal op die andere paal. En al zit het wel een beetje mee, heeft hij wat mazzel dat die bal erin hobbelt. Maar het gebeurt. Het gebeurt wel. En dus is het uh, 0-2. Eerst is die actie van Bassetje Cicoglu die geen kans oplevert. Maar uh, vervolgens dramatisch uitverdedigd kan ik wel zeggen. Van Willem 2. En gewoon een fellere Amrobat. Die de bal daar uh, afsnoept van Chirivea. En dan uitstekend binnenschiet. Zo lijkt Feyenoord... Op Rozen na 50 minuten 2-0 de voorsprong. En Willem 2 ja, wil het nog echt. Want je hebt al het hele wedstrijd een beetje het gevoel dat het heilige moeten ontbreekt bij Willem 2 Dat dus veilig is. En ja, eigenlijk alleen speelt om de fans nog wat te bieden. Feyenoord is dus in voorbereiding op een belangrijkere wedstrijd. Maar die voorbereiding verloopt uitstekend. Net als dus AZ dat eerder op de avond won met 4-3. Van Vitesse doet ook die andere bekerfinalist vooralsnog goede zaken. Want Feyenoord staat met 2-0 voor tegen Willem II. Kijken of deze avond nog iets beleven. Basitje Koglu linkkant, want ze kunnen er nu echt overheen. Denderen Feyenoord als ze willen. Basitje Koglu naar Haps. linkerpunt, punt 16 meter gebied. Haps met veel ruimte zegt. Waarom valt niemand op lastig? Haps kan de bal voorgeven op Fente. Maar dan haalt Willem II de bal achterin weg. En blijft dus na 52 minuten 2-0 voor Feyenoord. Ja, zoals een man al zei, eh, AZ won van, eh, met 4-3 van Vitesse. Eh, en speelt de zondag die bekerfinale tegen Feyenoord. Maar de ploeg deed het niet eh, rustig aan vandaag. En de trainer, John van der Bron, die genoot van zijn ploeg. Ja, ik, ik, ik heb zelfs, en dat heb ik volgens mij nog nooit gezegd op de bank... tegen, tegen Anne Leroy, Frank en Nick, waar we met z'n vijf altijd zitten... Van, na een half uur dat het, dat het ook mooi is om genieten van je ploeg. Want het eerste half uur was... Uh, ja, oogstrelend. Ik, ik vond dat we toen echt heel goed speelden. We hadden in, in, in, in balbezit oppermachtig, uh, goed tussen de linies, uh, doorbewogen. Durven te voetballen met een achterroede die nog nooit samen heeft gespeeld. Nou, als je dat dan ziet, je maakt fantastische goals. 2-0. Maar je ziet ook dat... daarna geef je het ook weer weg. En dan baal je weer. Dus dan is al het goede... wat je de eerste helft gezien hebt, ook weer heel snel weg. Gelukkig, net voor rust. Geweldige goal van Ali weer. Dat je toch met 3-2 de rust ingaat. Um, proberen wat, wat in het verdedigende ding... aandacht te geven naar, naar die jongens in de rust. Nou, de tweede helft hebben dat, denk ik, uh, fantastisch opgepakt. En een, uh, en een hele mooie, leuke wedstrijd van gemaakt. Ook, uh, ook voor de mensen. En het heeft meer kracht gekost dan je uiteindelijk hoopt en uh, lief hebt. Maar aan de andere kant, ze zijn super fit. Uh, ik heb mij ofte al gezien wat ook in staat was... om uiteindelijk de wedstrijd uh, eruit te slepen. En het doel wat we hadden om uh, vandaag die derde plaats minimaal veilig te stellen... Uh, de druk op Ajax te houden, nou, daar zijn we in geslaagd. We hebben Ali in één keer als nummer één op de topscorerlijst... door drie geweldige calls. Drie goals tegen is voor Marco iets minder in de, in de tegengoals die we hebben. Dus ja, het kan niet op. En nu uh, volgens mij de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De, de bekerfinale. Uh, vorig, vorig seizoen, vorig jaar ging het mis. Is er nu meer vertrouwen? Is er iets anders? Ja, we gaan daar zeker met een veel beter gevoel in. Want ik, ik vond, dat hebben we al heel vaak gezegd vorig jaar, ons veel minder spelen dan dit jaar. Ik heb net alle dingen opgezomd waarin we dit jaar uitgeblonken hebben. We hebben 68 punten, volgens mij nog nooit buiten het kampioensjaar gehaald. Dus we hebben alle reden om daar met opgegeven hoofd naartoe te gaan. Maar het is wel een speciale wedstrijd, het is een mooie wedstrijd tegen een tegenstander die hetzelfde zal denken en praten als dat ik doe.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 Vrije trap in de middencirkel voor Sparta. 0-0. Gele kaart zojuist gegeven door Lindhout voor middenvelder Nijholt van Nak. Sparta nu de bal. Speelt hem rustig rond op de eigen helft. Nu de middenlijn overgestoken. Goed verdedigd door Angelino. Die daar goed in de rug zit bij Dos Santos. En dan kan Nak eraf komen via Nijholt. Bal gaat eventjes terug naar Pablo Marie. Nak de betere ploeg in die eerste 10 minuten. Dit is wel een riskante bal. Breed gegeven. Bijna onderschept door Fred Friday. Het zal je maar overkomen. Want uh, ja, de belangen zijn gigantisch groot voor beide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 NPO Radio 1